Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Alfa aan de Rijn is een groot team forensisch onderzoekers... nog de hele nacht bezig met het onderzoek naar de schietpartij van gisterenmiddag. Een lijkwagen heeft een van de lichamen inmiddels weggehaald. De anderen liggen nog in het winkelcentrum. Volgens de politie worden die zodra het kan weggehaald. Het onderzoek in Alphen kon pas beginnen... toen duidelijk was dat er geen explosieven in het winkelcentrum lagen. En een briefje had de schutter daarop gehind. Ook in drie andere winkelcentra zouden bommen liggen, maar ook daar werd niets gevonden. Omwonenden moesten hun huis uit, maar konden aan het begin van de nacht allemaal weer terug. Het lijkt erop dat de meeste mensen in IJsland de nieuwe icesave deal afwijzen. De stembureaus voor het referendum sloten om middernacht. Er is pas 15 procent van de stemmen geteld, maar bijna 57 procent van de kiezers zou tegen hebben gestemd. Het referendum gaat over de afspraak die IJsland met Nederland en Groot-Brittannië heeft gemaakt om schulden terug te betalen. De twee landen hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete internetbank iSafe. IJsland krijgt in de afspraak tot 2046 de tijd om de 3,8 miljard euro schuld terug te betalen.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 Nabestaanden van de vliegramp willen vandaag een plakketten onthullen... met een Poolse tekst waarin ook naar de massamoord wordt verwezen. Maar de Russen hebben de plakketten gisteren vervangen... door een tweetalige versie, waarin de verwijzing is weggehaald. Het weer droog en temperaturen net boven het vriespunt. Overdag zonnig en 14 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Er was eens een Amerikaanse man die zich ontpopte tot een ware cyberstalker toen zijn vriendin het uitmaakte. Hij bestookte haar met bedreigende e-mails en gaf zich op het internet uit voor zijn voormalige vriendin. In allerlei chatrooms gaf hij te kennen dat zij graag verkracht wilde worden. De man plaatste daarbij haar naam en adres en meldde zelfs hoe het alarmsysteem van haar huis werkte. Nou ja, na inschakeling van de politie kon deze stalker worden veroordeeld... en kreeg hij zes jaar gevangenisstraf. Nou, ik haal er even een heel extreem verhaal bij... om je nog even te duiden waar we het vannacht over hebben. Namelijk over stalken. En dit is een uh, voorval van een, uh, een... voorval dat speelde in Amerika. Vrij heftig voorval. Ik, ik, ik las dit. Ik denk, joh, dit ga, moet ik even met je delen... want dit, dit is toch eigenlijk te gek voor woorden. Huh. Je zou maar die vriendin zijn uh, en dat al je informatie op die manier op het internet wordt geknald... en dat zo'n gast dan zegt, oh ze wil graag verkracht worden. Het schijnt namelijk een fantasie te zijn die bij veel vrouwen voorkomt. Dat is echt zo. Uh, maar dan niet om verwezenlijk te worden, maar gewoon als fantasie, Maar als iemand dan in één keer jouw adres, en, uh, je adres erbij knalt en hoe je alarmsysteem werkt... dan wordt het in één keer een hele gevaarlijke realiteit... Nou ja, minder heftig, maar toch wel even intens, uh, wordt in Boyd's Bar tijdens de laatste ronde besproken wat nou de algemene mening van Thijs, Sari, René en Jennifer is over stalken. Ja, er was toch iemand het laatst opgepakt? Ja? Een stalker van Jennifer Aniston of zo? Of iets? Ja. ja, die wordt ja, dat wel. Oh eh. ja. Ja. ja. Maar precies. ik denk, als je gaat stalken, dan zit er sowieso iets niet helemaal goed. Ja, maar dit is een heel ander geval. Weet je, dit is freaky. Ja, je hoort toch ook wel van die meisjes die dan een vriendje hebben, inderdaad, wat uitgaat, en dan vervolgens uh, drie maanden later dood in een bos gevonden worden. Dat is echt, zeg maar, stalkend. Ja. <laughs> ziek okay. bezig. Passion of crime, of crime of passion, dat uh, idee. Ja. Ah, je hoort het nog wel eens, maar ik denk ook um, tussen de BN'ers dat het zo vaak voorkomt dat het op een gegeven moment. Je het ja. ook al negeren. Ja, het hoort erbij. Ja, tenzij ze echt lastig gaan vallen voor je deur en zo. Ja, nou ja, je wil zelf BN worden. Ja. ja. Dan weet je in ieder geval dat je flink bekend bent. Ja. <laughs> dus dan moet je daar ook mee leren leven. Ja, precies. Want bijvoorbeeld, uh, dat lees je toch heel vaak over die Volendam Tours. Dat ze allemaal langs die huizen van die BN'ers gaan en zo. En dat die gasten zich daar ook een beetje door. Of die, dat ze dat Historisch irritant zijn, vinden. Ja. ja, Misschien voelen zij dat ook een beetje als stalk of zo. Maar ja, ja inderdaad. Je vraagt er zelf om. En anders ja. moet je vooral niet in Volendam blijven komen. Nee, nee ik denk ik inderdaad. Dat. Ergens uh, in Lutjebroek of zo. Ja, waar niet de waar tourbussen langskomen. <laughs> ja. En dan had je maar niet dat hitje moeten schrijven. Nee. Gewoon vuilnisman moet worden. Vind ik ook. Ja. Jammer dan. Ja, inderdaad. Stalken is pas stalken als een ander de last van heeft. Zo waar. Ja. Het is een, uh... Nee, ja, gewoon, gewoon bellen, even in de kroeg opzoeken. En dan niet stalken. <laughs> yes. Ja, plus Nooit zet fal. gewoon s'nachts je telefoon uit, want dan kan je ook niet worden. vliegtuig, wakker modus, heb ik laatst ontdekt. <laughs> ja, het heel lang, maar. Stalken, dus daar ga ik het met jou vannacht nog even over hebben. Ik wil je verhaal horen? 0800 1121. Ben je wel eens gestalkt? Stalk je wel eens iemand? Is stalken op een bizarre, verwrongen manier ook een fijne manier van aandacht krijgen? Is het een compliment? Ik wil het allemaal van je horen. Straks een column van Tim over stalken. En ik ga nog even bellen met de seksoloog. Wil jij dat jouw vraag, want dat is natuurlijk ook daar wat ruimte voor in de derde uur, dat jouw vraag wordt beantwoord door Wil onze huissexoloog? Mail hem daarnaar lust@bnn.nl en dan kijk ik of ik hem voor jou daartussen uitpak. Er zijn al wat mailtjes binnengekomen, dus uh, stuur hem snel op als je nog vragen hebt. En straks duiken we helemaal in de wereld van de liefde met Joris en zijn liefde. Maar eerst deze verschrikkelijk prachtige plaat Hotel California.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 Soms zei je dat een liedje voor eeuwig duurde. Zoals bij dit liedje. Hotel California hoorde je van de Eagles. Het is tijd voor Tim. Tim. Tim. Open boek. Je vertelt me dat je haar twee keer in het echt gezien hebt. En jullie hebben in totaal vier woorden gewisseld. En dat was alleen bij de eerste keer dat praten... want de tweede keer weet je eigenlijk niet eens zeker of ze jou ook zag. Toch zijn jullie vrienden. Kijk maar, het staat er echt. Ze is een open boek voor je. Je weet haar tweede naam, waar ze werkt, haar opleiding, wie haar zus is... en je weet precies waar ze in de zomer van 2009 op vakantie is geweest. Je weet wat ze leuk vindt, want dat hou je namelijk bij. Je weet wat ze leest en welke film ze gisteravond zag. Wanneer je haar in bikini ergens ziet verschijnen, trek je je meestal af. Laatst was haar zus er ook bij. Maar alleen op haar, zonder zus, lukt het toch beter. Je schrijft haar regelmatig, soms reageert ze. Laatst, en wat was dat een mooie dag, reageerde ze plots op jou. Zonder dat je haar om vroeg. Haha, zei ze. Je was euforisch. Zij, ze lachten om je. Waarom doe je het, vraag ik je. Waarom doe ik wat, is je repliek. Dat stalken van dat meisje, waarom doe je dat? Stalken, zeg je verontwaardigd. Ik stalk niemand, man. Ik zit gewoon op Facebook. Nice. Tim hoorde je eh, met zijn column stoken. En Tim schrijft voor 3 voor 12, de Jaap en voor Spunk. En als je hem leuk vindt, kan je nog veel meer van zijn werk genieten op zijn eigen website, broervanroos.nl. Zal ik even gaan kijken? Is hartstikke leuk. Ik heb mail binnengekregen. Een mailtje van Janet. En ik vind dit echt een fantastische, enigszins herkenbare, maar ook wel heel verbazingwekkende mail: highscherijden en lust. Ik stalk denk ik niet, maar ik heb wel sterk de behoefte om dat te doen. Ik ben onwijs verslaafd aan een barman in de disco waar ik altijd uitga. Dus als ik uitga, ga ik daarheen. Want ik moet hem gewoon elke zaterdag gezien hebben. En als ik dan binnen ben, wacht ik met wijn bestellen tot hij mij kan helpen. En als hij glazen aan te halen is, zorg ik dat ik zeg maar in de lijn van waar hij gaat lopen sta. Vorige week hoorde ik iemand zijn achternaam zeggen. Daar zat ik dus al vet lang op te wachten. Want toen, ik hem, toen heb ik hem meteen gegoogeld. En daarna heb ik het hele weekend allerlei foto's, foto's en informatie van hem opgezocht. Ik wil hem niet stalken. En ik denk ook niet dat, het, dat hij het echt doorheeft. Maar het is meer dan een obsessie geworden. Er is geen moment dat ik niet aan hem denk. En daarom moet ik mezelf ook de hele tijd inhouden... om hem niet de hele tijd berichtjes te sturen. Ik bedoel maar... Ik denk dat dit iedereen kan overkomen. En wat voor de een stalke is, is voor de ander gewoon een hele heftige verliefdheid. Ik val me er verder niet mee lastig, want ik weet dat hij helaas een vriendin heeft. Maar, en het volgende woord is in hoofdletters, zodra hij vrij is, zorg ik dat ik, ook weer hoofdletters, alles van hem te weten kom, zodat hij ontzettend keihard voor me gaat vallen. Groeten, Janet. Wauw. Succes, Janet. Ik vind het wel heel heftig. Maar, maar ja, we zijn allemaal een beetje die. Succes, Janet. En niet doorslaan. Over naar de koning voor één dag. King for a day, Jamiro Kwai. Onze mailbox stroomt elke week vol met vragen voor Wil, onze seksuoloog. En deze week heb ik er ook weer eentje van Elke. Wil, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik heb er weer eentje voor je. Fijn. Hoi, Wil en Lust. Ik ben Elke, 28 jaar. En ik moet eerlijk bekennen dat ik nog nooit een orgasme heb gehad met mijn partner. Ik heb verschillende vriendjes gehad, en ook bij mijn, maar ook bij mijn huidige vriend wil het niet lukken. Een relatie die ik al zes jaar heb. Een orgasme lukt me alleen als ik het met mezelf doe. Hoe moet ik dit oplossen? Want het lijkt me ontzettend heerlijk om samen klaar te komen met mijn vriend. En het liefst tegelijk. Leuke laatste zin. Liefst elke. Klaarkomen het allerliefst tegelijk. Samen. Nou, ja dat, dat is wat hoor. Dat, dat willen we allemaal zo graag. En dat is bijna ja. onmogelijk. Dus ja, dat, dat kan ik gelijk al zeggen. Dat uh, <lacht> ja. Ik denk, ja, dat, dat zouden we allemaal wel willen. Maar ja, gezien de verschillen tussen mannen en vrouwen... Um, en zeg ik ook altijd, als ik daar wat over mag vertellen... dan uh, van, nou, zet dat maar uit je hoofd. Dat moet je... Ja, ik denk, hoe minder je wilt en hoe minder je nastreeft... Uh, uh, hoe beter het is voor de seks. Uh, seks kun je het beste maar gewoon laten gebeuren. Uh, dus, uh, maar goed, even, even inhoudelijk wat vragen uh, ingaan. Zij zegt uh, van, nou, ik heb nog nooit een orgasme gehad met een partner... Maar het lukt me wel prima uh, alleen. Mm -hmm. En um, er staat niet bij of dat ook alleen is als ze met haar vriend rijdt. Want dat kan natuurlijk ook. Hè? Dat ik bedoel je dat... dat ze dat bij zichzelf doet terwijl ze ja. met haar vriend rijdt? Ja. ja. He, want vrouwen komen op allerlei manieren klaar. Ja? Het vrouwelijk orgasme, zeg ik altijd, is niet zo eenvoudig. Dat, uh, nee. Voor een mannen is dat altijd het letterlijke fluitje van een cent. Maar voor, <laughs> voor, voor, voor vrouwen ligt het toch wel iets anders. Uh, omdat de meeste vrouwen ook uh, uh, klaarkomen door het stimuleren van de clitoris. En uh, de meeste mannen komen klaar door penetratie. Dus dat zijn al twee verschillende handelingen die uh, het al lastig maken om uh, tegelijkertijd klaar te komen. Dat, dat wil dus al bijna niet. Verder komen mannen ook veel sneller klaar over het algemeen. Vrouwen hebben ook wat meer tijd nodig om klaar te komen. Waar dus zit dat in? Want dat is iets geestelijks toch? Nou nee hoor, nee. dat is ook, dat is ook puur fysiek. Uh, mannen uh, lukt het om, om zeg maar, uh, uh, binnen een paar minuten klaar te komen. En voor vrouwen is dat toch uh, ja, duurt het toch over het algemeen wel een 10, 15 minuten voordat ze op het hoogte kunnen zitten. Clitorale uh, stimulatie is gewoon wat lastiger dan, uh, ja, dan de stimulatie van de penis. Dus, ja. Uh, ja, maar in het dit het geval, het. zij kan wel klaarkomen, maar het lukt ja, haar, haar gewoon. Dat niet. Fijn. Ja, samen met haar vriend. Ja. Met een en... partner, niet eens met haar vriend, maar met een partner, want ze heeft ja. verschillende ja. vriendjes gehad, maar het lukt gewoon niet. Nee. nee, wat ze dan bedoelt denk ik, is te zeggen van ja, uh, het lukt dus haar vriend niet om haar te laten komen. Hè? met zijn vingers, of, of met zijn mond, of met zijn penis, of met de vibrator, of wat dan ook. Maar dat is dan en... wel geestelijk toch, of niet? Nee hoor, nee, nee nee nee nee. Dat is ook toch wat heel veel vrouwen hebben die uh, ja het liefst zichzelf stimuleren. Want uh, klitoraal stimuleren is gewoon wat lastig. Dat is zo'n klein plekje dat je dat op een uh, ja toch wel een hele speciale manier moet doen. En ja zelf, maar uh, geldt ook voor mannen. Af ja, het beste hoe je jezelf kunt stimuleren. En uh, dat gaat vaak het snelste. Uh, het beste. En een partner die dat dan doet, nou dan heb je mazzel als die dat dan uh, zo aanvoelt dat die dat ook kan. Maar gek is het niet. Ik denk dat heel veel vrouwen dit herkennen. Van ja, ik kan het het beste zelf doen. Dan weet ik precies hoe het werkt. Mm -hmm. En uh, op het moment dat je een vriend hebt, ja, dan moet je die vertellen hoe het werkt bij jou. En dan kan hij het ook proberen. Of je moet een, een soort natuurtalent hebben die dat gelijk al aanvoelt. Maar daar heb je er niet zo heel erg veel van over het algemeen. Dus, <lacht> je, uh, het zegt dat met, je zegt dat met iets van treurnis... In je stem. Weer. <laughs> ja, nee, ja, zo, je. zo is dat nou eenmaal. Enerzijds omdat uh, ja, vrouwen klitoraal lastig te stimuleren zijn. Dat is natuurlijk een heel klein plekje wat een beetje verstopt zit. En anderzijds ook omdat heel veel mannen ook. Eh, ook al niet weten dat ze klitoraal moeten stimuleren en dan ook niet weten hoe ze klitoraal moeten stimuleren. Dus het is allemaal niet zo, uh, zo heel erg makkelijk. Dus dit, dit is denk ik voor heel veel vrouwen herkenbaar. Er ja. uh, dus is geen uitzondering in die zin. En ik denk dat ze haar partner een beetje moet leren. Uh, van hè, Het eerst een paar keer zelf voordoen tijdens het vrije. En dan haar partner moet leren van hoe hij dat dan moet doen. Op, maar maak er voor. Ja, ja, maar maak er vooral geen, uh, geen les van. Hè. Uh, uh, geniet er gewoon vooral van. En vaak gaat het dan veel sneller uh, dan, dan dat je er echt heel erg je best voor gaat doen. Dus dus een beetje dat... samen ontdekken en een beetje ja. communiceren. Ja. En zo werkt het voor ja. mij. Hoef niet per se met woorden. Maar nee. dat je net gewoon dat je dat samen op een soort ontdekkingsreis gaat. Precies, dat is het leukste. Dan maak je er ook nog een leuke ontdekkingsreis van. En probeer eerst eens uh, uh, jezelf te stimuleren waar hij gewoon bij is tijdens het vrije. Vaak vinden mannen dat ook enorm opwindend. En uh, dan kan hij ook zien hoe ze dat... Dus daar kan ik nog wat van leren. Ik en, zie en dat iedereen, toen jij dat zei... Er zitten hier een aantal mannen in de studio, producer ja. en technicus... En die knikken allemaal heel hard. Toen jij zei dat vinden mannen ook Heel opwindend als ze zien hoe hun vriendin zichzelf stimuleert. Wordt heel ja. hard geknikt in nou, de gelukkig. studio. Nou, gelukkig. Ja, de wel. Ja. Dus <laughs> je hebt, hebt sowieso altijd gelijk wil, maar ook vandaag weer. <laughs> Fijn. Fijn. Ik denk dat uh, elk hier wel iets mee kan. Ik en hoop. ik denk dat ze ook blij is om te horen. En met haar vele luisteraars. Dat ze niet de enige is die dit probleem heeft. Nee, nou zie je het ook niet als probleem. Dit is gewoon een gegeven. En uh, dat tegelijkertijd klaarkomen, dat, uh, dat moet je gewoon uit je hoofd zetten. Dat, het uh, is mij wel eens gelukt hoor. Kan ja, ja, ja, ja, mij ook wel eens. Het, het kan wel eens, per ongeluk. Maar. Uh, ja, <laughs> Plan maak het niet als doel. Nee. Maak het niet als doel. Nee. Ja. nee, dat vind ik wel een goed advies, inderdaad. Wil, je bent een heldin. <laughs> Goeienacht. Nou. <laughs> ja, oké, okay, doel Lust. Saraya Groenhart, Radio 1. Wat hebben we onder andere Whitney Houston, Elton, John, Frank Sinatra, Nina Simone, Michael Jackson en Homer van The Simpsons gemeen met Robbie Williams? Nou, dat ze zich allemaal dusdanig geïnspireerd hebben gevoeld... door, uh, nou ja, eigenlijk het karakter. En daarmee dus het liedje, Mr. Bojangles. Allemaal een keer een versie van gemaakt. Al die mensen die ik net noemde. Tot aan de Homer van de Simpsons aan toe. Maar ik vond die voor Robbie Williams zo leuk. Ik denk, nou, dan draai ik die toch voor je. Dat doe ik ook niet moeilijk over. Mr. Bojangles.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 Mr. Bojangles Calling Mr. Bojangles Mr. Bo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 Het, komt, uh, het is nu zo zoetjes aan. Dat vind ik zo'n treuttige uitspraak. Maar ik, ik denk het is half vier. Ik kan hem ingooien. Het is een zoetjes aan tijd voor het liefdesgedeelte van de show. We hebben het gehad over stalken. We hebben het net nog even gehad over klaarkomen. En nu gaan we het weer ouderwets hebben over de liefde. En bij de liefde hoort natuurlijk ook de liefdesplaat. En dat is waar jij dan erbij komt. Ik wil aan jou vragen: heb jij nou een mooie plaat die je ontzettend graag wil horen, waar ook een heel mooi, spannend, romantisch, lekker verhaal bij hoort? Zo ja, bel mij dan 0800 1121 en deel dan je verhaal met mij. En dan ga ik hem voor je draaien. Is toch lief? Dat is toch een leuk cadeau wat je aan je geliefde kan geven. Dat draai ik dan zo over een kwartiertje, zo rond kwart voor vier zaterdag nacht. Hartstikke romantisch. Dus kom op met je goede verhalen en met je mooie platen. 0800 1121. En ik zei het al, het is tijd voor het liefdesgedeelte van de show. Dat betekent dat het tijd is voor Joris. Elke week gaat hij op zoek naar een verhaal over de liefde of over de lust. En elke week komt hij weer met een prachtig verhaal thuis. En dat wil ik met je delen. Joris en zijn liefde. Als ik zeg liefde, waar denk je dan aan aan het uh, belangrijkste in je leven. Ik denk dat iedereen uiteindelijk op zoek is naar liefde, omdat dat uh, je leven zin geeft. En zonder liefde heeft denk ik je leven geen zin. Ja, liefde, maar echt, echt liefde met iemand waarmee je door het leven gaat. Ja, um, ingewikkeld. Ik uh, zie liefde eigenlijk een beetje als een manisch-depressieve stoornis, omdat het je. Oh! <laughs> ja. Dat is de eerste keer dat ik dat hoor. Oké, okay, ja. Het, het kan namelijk. Um, uh, het kan je een geweldig gevoel geven, maar je kan ook jezelf helemaal verliezen en uh, dingen doen waar je eigenlijk helemaal niet achter staat. En dat kan je heel ongelukkig maken. En ik denk dat je in het leven uh, mensen tegenkomt die het slechtste in jezelf naar voren haalt, en mensen die het beste in jezelf naar voren haalt. Halen. En uh, soms heb je pech. En dan tref je zo iemand en dan word je heel ongelukkig. En soms heb je geluk en dan word je er gelukkiger van. Maar ik denk dat je een ander niet moet gebruiken om gelukkig te worden. Alleen om gelukkiger te worden. Maar dat is heel erg ingewikkeld. Ik vind het een hele ingewikkelde uh, emotieliefde. Ik geef eens een concreet voorbeeld dat je manisch werd? Um, nou, ik leerde een keer een jongen kennen en ik was stapelverliefd en al, de hele, alles was een roze wolk. En, uh, uiteindelijk uh, bleek, uh, dat ik, um, bleek na een tijdje dat we eigenlijk helemaal niet bij elkaar pasten. Maar ik had zo'n rotsvast geloof in de liefde dat ik mezelf ben verloren en kwijtgeraakt. En toen die relatie overging, ben ik eigenlijk best wel in een depressie geraakt. En toen heb ik heel mijn leven omgegooid. En uh, nu uh, woon ik in een andere stad en ben ik andere dingen gaan doen. Dus het heeft me wel heel veel opgebracht of opgeleverd. Maar uh, dat is wel een voorbeeld waarbij ik mezelf ben kwijtgeraakt. Ja. Je bent jezelf gewoon verloren ja, in de liefde. Totaal verloren, ja. Helemaal. Dat is best wel erg. Ja, maar daar heb ik wel heel veel van geleerd. Want ik heb nu een nieuwe vriend. En uh, ondanks dat ik er weer ingedoken ben, want zo ben ik wel... voelde ik nu wel meteen aan van, hey, wat zijn mijn grenzen? En ho hoe kan ik mezelf blijven zonder mezelf te verliezen in deze relatie? En dat gaat wel heel erg goed. Ja? Ja. Ja, dus uh, ik begin er weer een beetje vertrouwen in te krijgen. Maar was je het vertrouwen echt kwijt? Ja, ik was het echt kwijt. Ik dacht echt, ik, ik ben geen relatiemateriaal. Ik kan niet in een relatie zitten, daar word ik ongelukkig van. En uh, ik begin nu te ervaren dat, uh, dat, ja, dat het wel kan, maar ik vind het nog steeds heel ingewikkeld. Maar wat was je mis dan in die relatie uh, waar je niet goed in zat? Um, ik probeerde hem continu eigenlijk te pleasen en te voldoen aan zijn verwachtingen en behoeftes. Want die lagen bij ons compleet uit elkaar. En, uh, en uh, daardoor probeerde ik elke keer naar hem toe te gaan daarin. En uh, vergat ik eigenlijk mezelf. En mijn eigen behoeftes en mijn eigen verwachtingen, die voelde ik niet eens meer. Volgens mij steken zo'n heleboel relaties in elkaar, zoals jij het nu schetst. Absoluut. Uh, ja, ik zie heel veel slechte relaties om mij heen. En gelukkig, uh, de bruiloft van vandaag, dat is perfecte relatie. Ja, want je bent op een bruiloft, hè? Ja, ik ben op een bruiloft van twee hele bijzondere mensen. En die hebben een hele bijzondere relatie waar ik heel van dichtbij heb mogen meemaken. En uh, ja, dat geeft me ook wel weer vertrouwen in de liefde. Want als er twee mensen zijn die moeten trouwen en de rest van hun leven samen moeten zijn, dan zijn zij het. En jij? Ga jij trouwen nu? Um, vroeger wou ik dat wel, maar ik heb nog steeds niet het vertrouwen zodanig terug in de liefde dat ik erin geloof. Hoe wow, dus, ben je? Ik ben 29. Oh. Ja, dus ik heb nog tijd genoeg. Maar geloof je er nog wel in? Uh, in trouwen, ik geloof, ik geloof op dit moment niet in eeuwige liefde. Of een eeuwige liefde tot het doodje scheidt. daar geloof ik niet in. Nee, ik kan, ik kan niet beloven aan iemand dat ik bij iemand samen kan zijn... tot het einde van mijn leven, want je weet nooit wat er gebeurt. Dus. Het is wel mooi, hè, liefde? Uh, het is supermooi. En op elke bruiloft waar ik ben, ben ik weer ontroerd. En dan vind ik het weer prachtig. Maar uh, het, is, ja, het is een heel mooi iets als het goed gaat. Maar het is ook een heel naar iets als het misgaat. De liefde, de liefde. Mooi als het goed gaat naar als het misgaat. Totally agree, of course. Laatste kans, laatste kans, laatste kans... om iemand in het zonnetje te zetten met een liedje en een mooi verhaal. Mag ook een stalker zijn. We hebben natuurlijk de hele nacht over stalkers gehad. Misschien wil jij je stalker die inmiddels vast is gezet... of die inmiddels TBS heeft gekregen omdat hij jou stalkte. Misschien wil je daar wel een liedje aan opdragen. Kan allemaal. In de rubriek De Liefdesplaat. 0800, 1121, 0800, 1121. Ik ga er zo eentje draaien. Dus kom met mooie verhalen. Maar eerst, never forget you van de Noisets. Sets. Watch it drinking. Rum my whiskey. Now won't you have double with me Als ik zou kunnen zingen dan zou ik de volgende aankondiging voor je zingen, maar dat ga ik je toch niet aandoen. Het is tijd voor het meest liefdevolle moment van Lust. De liefdesplaat. En daarvoor heb ik aan de lijn. Goeienacht met wie? Goedendag, Srajina. Je spreekt met uh, Mark. Hi Mark. Hallo. Jij hebt een prachtige liefdesplaat voor mij, of niet? Ja. En ja, er hoort ook een prachtig wel. verhaal bij, denk ik. Zo doen we ja, dat met de liefdesplaat. Nou, ja, ik, ik ben wel een beetje. Uh, uh, het is eigenlijk begonnen, het gaat om Phil Collins, In The Air Tonight. En uh, ik heb uh, zijn DVD ooit gekocht. Dat is uh, DVD live in, uh, in Paris uit 1996, als ik het goed heb. Oké. Okay. En die plaat is, vind ik eigenlijk gewoon heel, ja, ontzettend tof. Vind ik gewoon echt, echt een mooi nummer. Een mooie, mooie liefdesplaat. Ja, maar... Ik heb die ooit uh, samen toen met mijn... Uh, met mijn uh, toenmalige vriendinnetje gekeken. En het vond, was gewoon een heel, heel mooi, uh, hele leuke avond. Een hele mooie avond. Het was uh, een van de eerste avonden dat wij, uh, dat wij uh, samen waren. Samen gezellig met z'n tweetjes. En, uh, Hoe zaten het, jullie nou, daar dan op die bank? Want dan ja. zit je en dan ga je dus samen de dvd van Phil Collins kijken. Ja, nou, dat was uh, echt het einde van het jaar, om, in de maand november. Dus een beetje, beetje koud, Ze dus hadden een degentje. En uh, ik, ik als pure romanticus had wat, wat kaarsen aangestoken. Pure romanticus, en, uh, heerlijk. Ja, ja, ja. En uh, ja, toen hadden we uh, wel eerst een filmpje gekeken. En we hadden echt, uh, echt zin om, om naar bed te gaan. Of zo. Dus ik had die dvd er even in, uh, in gedaan. En uh, ja, het was voor ons heel heel, heel romantisch. Gingen, en, jullie, en gingen, gingen jullie toen zoenen? Uh, wij gingen toen wel zoenen, ja. ja. Wat mooi. Mag ik dan het nummer dat we gaan draaien voor jou uh, opdragen aan Natuurlijk Phil Collins? Aan jullie ja. relatie en aan die... Zwoele, nee, een zwoele winternacht. Ik kan niet zwoele zomernacht. Uh, die, warme die warme winternacht. Waar, winternacht, waar ja. jullie samen onder het genot van een Phil Collins liedje. een wijntje en een praktijk. Wijntje en kaars aan het tongen raakten. <laughs> Prachtig. Hey, dank voor het bellen, Mark. Yo, is goed. Dankjewel. En goeien nacht. Goeien nacht. luistert naar Lust, het BNN-programma op Radio 1... over liefde, seks en relaties. En we zijn op het moment in de show aangebroken... dat ik uh, een luisteraarsmailtje voorleg... bij onze vaste seksoloog Wil Berghuis. Wil, goedenacht. goedenacht. Hij wil, Ik sprak je eerder al, maar ik denk wel je even terug... want ik heb weer een mailtje voor je binnen. Oh. Hij gaat over horen. seks. Lieve Wil, ik heb een probleem. Telkens als mijn vriend en ik seks hebben, doet het pijn. Mijn vagina is vochtig genoeg, dus daar ligt het niet aan. En ook de penis van mijn vriend is niet abnormaal groot... Toch heb ik pijn. Um, ik wil heel graag genieten van het vrije en geen pijn meer hebben. Ik vraag me af of mijn vagina misschien te nauw is. Moet ik mij zorgen maken? Groetjes Fleur. Wow. Mm -hmm. We krijgen allerlei vragen binnen over van alles en nog wat. Vaak ook heel veel psychologische vragen. Maar dit lijkt toch een wat meer een, een, een praktisch probleem. Of, of zit ik daarnaast? Wil... Nou, het is echt. Nee, nee, hoor. Dat dat dat zie je wel goed. Dit is echt een uh, seksuologisch probleem. Ja. He, dit, uh, dit noemen we in in seksuologeland uh, noemen we dit, uh, als ik het zo lees, hè, even heel kort natuurlijk, uh, een vaginistische klacht. En dat betekent dat... Uh, heel veel vrouwen hebben dat hoor. Uh, heel veel jonge meisjes ook. En die denken inderdaad, zoals Fleur ook denkt... van, oh, die penis van mijn vriend is veel te groot. Oh, mijn vagina is veel te nauw. Nou, dat, dat is in uh, eigenlijk alle gevallen... is dat absoluut niet waar. Maar uh, zij reageert op een manier... Uh, die wij noemen uh, als een vaginistische reactie. Dat betekent dat die, die bekkenbodemspier... die daar een grote rol in speelt in die vagina... Dat die uh, aanspant op het moment dat zij gaat vrijen. En um, dan kun je je voorstellen. Als dat gebeurt kun je niet ontspannen. En dan is die vagina niet ontspannen. En dan uh, lukt het heel moeilijk om dat in te brengen. Gaat dat dus, bewust um, of gaat het onbewust? Het aanspannen nee, dat aanspannen van die spier? Zijn, dat zijn eigenlijk onbewuste uh, ja, mechanismes. En uh, we vragen dan ook vaak. van ja, Hoe komt het nou dat ik dit heb? En uh, vaak heeft dat. Dat hoeft zeker niet bij uh, nare ervaringen met, uh, met, met seks. Nee, dat kan bijvoorbeeld seksueel misbruik zijn. Nee. Maar het kan ook zijn dat, uh, dat, dat dat helemaal niet aan de hand is... en dat het meer te maken heeft met hoe je als uh, mens in elkaar zit. Uh, het zijn vaak vrouwen die heel goed willen presteren... en uh, graag hun best willen doen... en. Uh, ja. Uh, Prestatiegericht uh, gevoel, en de controle. Ja, daarin het gevoel hebben van: ik wil alles uh, goed doen. En uh, dan heel erg balen als dit, uh, dit niet gaat. En daardoor, ook door dat balen, ja, dan gaat het helemaal niet meer. Dus dan zit je een soort in zo'n fusueuze cirkel en daar moet je uit. En dat is heel lastig om daar zelf, om daar in je eentje uit te komen. Hoe, hoe kan je dat het best aanpakken? Ja, dan is het denk ik voor, uh, als ik dit zo hoor van Fleur, is het belangrijk. En je toch uh, uh, over gaat praten, hulp gaat zoeken via de huisarts. En uh, dan kom je al gauw bij een seksoloog uh, terecht. Ja. En, Ik kan uh, me wel voorstellen als, uh, als jonge vrouw... Mm -hmm. dat, het, dat je wel even over een drempel heen moet. Om bij een huisarts binnen te stappen en te zeggen... Mm -hmm. het lukt niet bij het vrije of zo. Heb je daar nog een soort, iets van tips in? Of een soort geruststelling misschien? Nou, de geruststelling is vaak van, of vrouwen denken van, oh, wat ik heb, daar ben ik vast de enige in. En oh, wat ik heb, ik ben, dat is vast heel raar. Nou, dit is absoluut geen raar probleem. Dit, um, honderdduizenden vrouwen hebben hier last van. En um, in, daar kun je ook afkomen. Je kunt uh, hier aan geholpen worden, maar je redt dit niet alleen. Je hebt hier echt hulp bij nodig. De drempel ja, naar een huisarts is een beetje afhankelijk van wat voor huisarts je hebt en wat voor band je met hem hebt. Maar die is over het algemeen wat lager dan de drempel naar een seksuoloog. Maar ja, de, die drempel moet je, wel, die moet je wel nemen. Want je kunt dit gewoon in je eentje niet oplossen. Dus um, ja, ik denk als Fleur dit blijft doen op deze manier, hè, zo blijft vrijen... dan denkt ze misschien van op een gegeven moment gaat dat wel over. Maar dat is dus niet zo. Je houdt het in stand en het wordt vaak nog erger. Dus... Ik denk dat het belangrijk is, ik weet niet hoe oud ze is, maar om daar zo snel mogelijk toch mee eh, hulp te gaan zoeken. Duidelijk verhaal, Wil. Dank je. Ja, Goeienacht. Ik ben je volgende okay. week. Oké. Goed. doe. Zanger Whalen is nu high van de liefde in plaats van de drugs. Af en toe kom je op zo'n relatieblog, uh, kom je een kop tegen dat je denkt, nou, pakkend. Ja. Het is natuurlijk uh, algemeen bekend dat uh, Whalen die je daarnet hoorde met zijn Wicked Way, uh, niet vies was van, uh, van wat experimenteren met drugs. Sterker nog, die is echt verslaafd geweest, onder andere aan cocaïne. Ja. Maar dan is het toch mooi als je dan leest na die diepe dalen van afkikken, moeilijk, moeilijk... dat hij dan nu nog steeds dat haaie gevoel kan ervaren, maar dan nee. door de liefde. En geloof jij dat dan meteen als je dat dan leest? Dat nee, denkt... nee ik, sterk nog, ik geloof dat dan meteen niet. Nee? Ja, nee, toch? Want ik... De, de, de, als je, de, ik kan me voorstellen dat juist deze dat werk wat hij nu doet... met dat uh, met zingen en zo, dat, dat is echt wel het werk... waar je heel snel weer verslaafd raakt aan, aan cocaïne. Ja, we hebben natuurlijk bij Spuit en Slik, een programma dat ik presenteer bij BNN, vaker artiesten. En daar hebben we het wel vaak ook over de verleidingen van het artiestenbestaan. Ja. Ik bedoel, ik denk dat je minder in de verleiding, denk ik hoor, dat je minder in de verleiding komt als je. Op een basisschool les geeft? Ja, dat, of, denk, dat uh, of denk bij ik de, ook. bij de peuterspeelzaal. Ja. Dan, dat je, dan dat je Heineken Music Halls uitverkoopt en in de paradiso staat. En ja, ja, dat, want dat, je, want je, je, je bent al laat wakker en dan je gaat door, want je wil de feestjes meemaken en zo. Dus dan heb je, dan denk ik. Weet je wat ik bizar vond deze week? Bluff. Ken je, hè? bluff? Bluff. Ontzettend verschrikkelijke bent. band. Oh, oh, het is toch elke week dat wij hier zitten. Luc. Ja, fijn dat, dat je het me trouwens bent aangeschoven. Ja, de laatste nooit eens zijn. Wij zijn het toch ook nog nooit ja. ergens over eens geweest. Zeg je nou verschrikkelijke bent? Luc? Zullen we het straks hebben over, want in mijn programma gaan we het hebben over, over, uh, slechte, of over goede optredens. Dan kunnen we Bluff wel even meenemen, is wel leuk. Doen okay. we dat straks. Maar okay. de zanger van Bluff, Pascal Jacobs, die heeft dus uh, toegegeven dat hij drugs heeft gebruikt. Kook. Uh, uh, hij was jarenlang, heeft hij heeft kook gebruikt. En uh, hij zegt, als je kook gebruikt, dan verander je verandert je in een narcistische draak. En dan draait alles alleen maar om jou. Hij heeft nu al zes jaar niets meer gebruikt, zegt hij. Tweeënhalf jaar lang heeft hij dat wel gedaan. En het heeft hem niets gebracht, maar het is wel leuk geweest, zegt hij. Pascal van Bluff, dat is zo'n vriendelijke lobbers. Ik, ik ben ook, ik ben, ik ben een beetje gechoqueerd. Ja. Weet je waarom ook? Nou? Omdat ik ben dus super groot fan van Bluff. Yeah. Dat is mijn guilty pleasure. En yeah. eigenlijk niet eens guilty. That's just my pleasure. En ik weet dat ik uh, twee of drie jaar geleden bij de 3FM Awards... Uh, waren wij uh, een itempje aan het draaien voor spuiten en slikken. Mm -hmm. En toen liep ik hem tegen het lijf. En toen zei ik Pascal, met een soort halve traan in mijn ogen... Ik ben zo'n grote fan van jou. Nee. En ik zei je... Uh, en toen zei hij nee. Hij zei, ik vind dat programma van jullie vind ik zo stom. Was het echt, was echt een mes door mijn hart. Yeah. Hè? Moest echt, jongeren kwam meteen zo'n trillende onlip en zo'n kin bij van mij... En toen zei hij, niet dat, ik, niet dat ik jullie geen leuke presentatrices vind, want dat vind ik. Maar ik vind zo geen leuk programma. Dus ik had daar automatisch uit gedestilleerd dat Pascal zich dus verhield van veel dingen. Ja, ja, ja, veel ja, ja, ja. onderwerpen, zoals, nou, noem drugs. Ja, ja. uh, um, die wij in de show... Dus uh, jij dacht, als nuchtere CEO, ja, gaat hij daar niet aan. Nee, ja. Pascal. Ja, maar wel dus. Gewoon aan de, maar dat vind ik wel raar, dat iedereen. Uh, uh, want ik ken dus zelf uit mijn hele kennis, ik kreeg niet zoveel mensen die aan de druk zitten, denk ik. Nee, nu gaan we dus, oh mijn god, uh, hell just froze over ons eerste moment samen beleven, dat we het dan wel met elkaar eens zijn. Want ik, ik ben zelf, ik ken, ik ken wel mensen die, uh, die af en toe wat gebruiken. Ja. Uh, ecstasy pilletje of uh, of coke, maar omdat ik dat zelf nooit gebruikt heb, nooit hard drugs in mijn leven, yeah. ben ik toch nog steeds ook al ik spuit slikken. Heb ik niet die automatische herkenning als je dat wel eens ja, zelf gebruikt. Ja, ja, ja, ja. dat is. Het ben... is een soort secret society ding ook, ja. Hè? ja, ik ben ooit een keer op een feestje geweest en uh, en en toen had ik het door. Ineens zag ik aan iedereen, of nou niet aan iedereen, maar wel aan veel mensen, hey. Die hebben allemaal gebruikt, want die, die gedragen zich een beetje anders dan, dan ik en zo. En, uh, ik vond, dat was, vond ik wel raar, maar ik zie het mer verder merk ik het nooit heel Volde erg. Voelde je toen een buitenstaande? Nou, een beetje wel, ja. Maar ik, heb niet, ik dacht niet van ik moet nu drugs gaan gebruiken of zo. Dat had ik helemaal niet. En ik, nee. vond, het ook helemaal niet, ik vond ze vond het ook helemaal niet leuk gedragen. Je vond ze helemaal niet gezellig en grappig? En nee, nee, juist een je als, als een soort van zombies. Ik? Het oh. grappige is, dus dat ik, dat ik, dus, dat ik uh, uh, nooit, uh, nog nooit echt in aanraking kwam met drugs. Totdat ik bij B&A ging werken. Uiteraard. En toen ineens uh, bij allemaal mensen die wel, drugs, die wel eens drugs gebruikten. Maar Was, wat zeg beetje, je dat schattig nog? Wij doen het zo'n zo zo kinderglimlach en ja, zo'n stuitig koele. Vind, ik vind het nogal. Maar ik heb het ook bij Spuit en Slik, hè. Nu gewoon, oh, nu gaan we... Ja, en als nu, ik... als je, nu ga, je, ga je verzitten. Ja, als ik, als ik een spuit en slikken kijk, dan, dan, uh, dan denk ik wel eens: van... Jeetje, wat, wat een. Uh, de, de, er wordt soms zo normaal over gedaan. Het is, natuurlijk, het is goed dat je er normaal over doet. Alleen alsof het, ook, uh, alsof het erbij hoort soms. Soms doen mensen zo. Alsof ze denken: Ja, nee, ja, natuurlijk gebruik ik wel eens kook. Tuurlijk, hoezo, natuurlijk. Ja, maar ik denk dat voor die mensen die wel eens koken gebruiken... is dat gewoon onderdeel van de realiteit. Dat vind ik bijvoorbeeld leuk aan dat Nicolette en ik het samen presenteren. Mm -hmm. heb je aan de ene kant Nicolette... die voor het programma superveel geëxperimenteerd heeft. Yeah. En heb je aan de andere kant zit ik. Yeah. En ik ben ook die van... nou, ik heb van horen zeggen. Yeah. En ik denk omdat wij dat samen doen... dat er ruimte is voor... Uh, Allebei die heb, soorten beleving. Maar heb je dan nooit dat je, want Filemon die heeft natuurlijk ook heel veel dingen geprobeerd voor het programma, heb je dan nooit dat je denkt van ik moet, ik moet ook eens een keertje gaan proberen? Nee, ik, maar ja, nee, nee? want ik durf niet zo goed. Oh, wat ruttig. ja, ik heb toegegeven. Nee, ik durf niet zo goed. Ja. Ik heb toch, uh, wij hadden vorige week um, de ex van een Nook, mm -hmm. uh, rapper Another Dax, yeah. moet je ook zo zeggen, Another Dax, docs voor afkorting. Uh, die, die vertelde dat hij is opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Een buurt die, uh, um, waar, veel, waar veel mensen iets met drugs te maken hadden. Ofwel als dealer ofwel als verslaafde. En omdat hij dat kent en vooral ook gezien heeft... hoe vrienden van hem uh, echt verslaafd zijn geraakt... Yeah. heeft hij een soort verslavingsangst. Oh, dat yeah. heb ik ook. Ik vind het heel moeilijk om nee te zeggen tegen dingen... die, die, echt goed, die ik echt lekker vind. Yeah. Daarom durf ik daar niet zo goed aan te beginnen. Hmm. Ja, nou ja, wel goed toch? Volgens mij, ik vind nog altijd dat je er maar beter niet aan kunt beginnen... dan wel aan kunt beginnen. Ja, snap ik dat je dat vindt. Maar ik ben wel blij dat uh, um, in een land... wij zijn zo'n bijzonder land met Nederland. Mm -hmm. Alles is hier mogelijk. Ja. Heel veel dingen zijn hier makkelijk te verkrijgen. Dan ben ik wel blij dat er een programma als Spuitenslikken is... Zeker. Waarin, uh, waarin alle aspecten... Ja. want ook wij hebben ook... GHB-verslaafden ja. brengen we in beeld. Ja, zeker. En ik vind het ook goed dat, ook soms wat, dat, je, ook, dat je ook ziet dat, er, uh, dat, uh, oh, dat je op in Amsterdam loopt... en dat je dan allemaal geperste of gestampte aspirintjes krijgt in plaats van kook. Ja. Moet ik altijd wel lachen, denk ik. Zeker! Ja. Ja. So cool. Waar hadden je het eigenlijk over in, uh, in Lust? Uh, over stalken. Oh, daar, wil heb ik eigenlijk... uh, daar heb ik niks mee. <laughs> lekker, uh, lekker, uh, lekker. Uh, uh, lekker. Uh, uh, Waar ga jij het over hebben? Uh, over concerten. Zometeen ja. moeten we even hebben over bluffen. Blijf ja, ik ga verdedigen, hoor. Radio 1. Lust. I <tips>